ze met het NOS-journaal. Turkse zijn naar de grens met Syrië gestuurd om nieuwe aanvallen van IS daar te voorkomen. Het is een reactie op beschietingen van vanmiddag. Daarbij kwam een Turkse militair om het leven en raakten twee militairen gewond. De Turkse f 16 zullen in het gebied vooral verkenningsvluchten uitvoeren. In het Turk-Syrische grensgebied is het geweld sterk toegenomen na de aanslag van maandag... Toen kwamen 32 mensen om het leven door een zelfmoordaanslag in de Turkse stad Suruç. Turkije gaat ervan uit dat IS achter de aanval zat. Op de snelwegen rond Lyon heeft het verkeer nog steeds last van de acties van boze boeren. De grootste agrarische vakbond van Frankrijk riep zijn leden vanmiddag op de blokkades op te heffen, maar niet op alle wegen zijn de boeren vertrokken. De A6 bij Limonet is nog steeds dicht. Op andere plekken is de politie bezig met het opruimen van de rommel die de actievoerders hebben achtergelaten. De Franse boeren eisen onder meer een eerlijkere prijs voor hun producten. De Levenseindekliniek in Den Haag heeft in het eerste half jaar bijna evenveel kankerpatiënten met euthanasie geholpen als in heel 2014. Vorig jaar kregen 53 kankerpatiënten er euthanasie. De afgelopen zes maanden waren dat er al 49. De stijging duidt er volgens de kliniek op dat huisartsen steeds vaker een euthanasieverzoek van mensen met kanker afwijzen. Normaal gesproken voldoen zij juist het meest aan de criteria. Astronomen hebben de meest aardeachtige planeet tot nu toe ontdekt. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bekendgemaakt. De planeet Kepler 452b is ongeveer anderhalf keer zo groot als de aarde... en draait in de zogeheten leefbare zone om een ster die veel op onze zon lijkt. Of er leven op de planeet is, is niet bekend. Het weer vanavond blijft het droog en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De temperatuur daalt naar minimaal 10 graden. Morgen opnieuw zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort, een zomerhits. FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Alternative FM. hebben Kato van Dijk en Suus de Groot met elkaar te maken. Nou, alles. Want uh, ze hebben uh, een deel van de, de band uh, gevormd Cirque Valentin. Maar uh, helaas uh, is met Cirque Valentin Het wat betreft uh, de, de aanloop nou, om wat meer uh, bekendheid te krijgen met die muziek uh, wat, uh, wat minder uh, gelopen dan Bijvoorbeeld uh, de carrières van Suus de Groot en Kato van Dijk. Want uh, Suus de Groot heeft nu behoorlijk uh, succes met Soon the Night. En wordt uh, veelvuldig door 3FM gedraaid. En dit uh, van Kato van Dijk is My Baby. En ze hebben ook al het uh, tweede album uitgebracht afgelopen jaar. Dit jaar zelfs uh, met Shamanade. En uh, dit was het eerste singletje wat ze er hebben afgehaald van het uh, tweede album. Namelijk Uprising. Er bestaan uh, leuke versie uh, van, tenminste één leuke versie van. Die moet je maar even op YouTube bekijken. Dat is een versie in het programma van, van Vrije Geluiden bij de VPRO. Elke zondagochtend vanaf een uur of tien kun je dat zien. En uh, daar was uh, ooit uh, Henny Vrienden te gast. En die vertelde op een gegeven moment uh, iets over de, de, ja, de, de, de niches en de noviteiten die de jonge Nederlandse muzikanten uh, proberen erin te brengen. En dat uh, is uh, met name, vond hij dan, uh, bij Henny Vrienden... dat dat bij Kato van Dijk heel erg goed uh, gelukt was. En dat was ook de reden voor de redactie voor die uitzending uh, om uh, te vragen of My Baby ook wat wilde spelen. En toen heb ik werkelijk een weergeloze versie van Uprising hier, uh, hier gezien. Uh, dit uh, was dus het, uh, het, uh, de eerste single van het uh, tweede album, zoals ik al zei. Maar goed, we gaan straks kijken of we nog bij Low Erect Sound System... ...nog het een en ander uit de, de, de, de boxen weten te krijgen. Hangt natuurlijk van één iemand af die onderweg is. En die iemand is in de Zandvoort. Maar of het kompas ook goed staat, dat is Peers 2. Dus we gaan, we gaan het allemaal in spanning afwachten. Eerst weer muziek. En dat is weer uit de buurt van Halem. Sterker nog, het is een Halemse band. Uh, Joost Dobben die kennen wij nog uit het circuit van de Grote Prijs van Nederland maar is op een gegeven moment besloten om een band te gaan vormen met onder andere Ben Stuivenberg en uh, die jongens uh, die hebben een uh, leuke uh, beetje stevig album afgeleverd en dat, uh, dat, uh, dat album uh, dat heet uh, Make It Happen en dat is van uh, de groep Sway hier is Miss Rock'n Roll Uh, het, uh, het gedeelte is uh, nu eindelijk compleet. Het, uh, de dame in kwestie is uh, gearriveerd. Dus uh, we gaan even nog uh, wat dat er gaat even rustig aandoen. En dan uh, gaan we zo direct het uh, laatste setje van, uh, van twee even uh, hier doen met, uh, met Dylan en Dax. Want uh, Dax is inmiddels ook dus uh, het uh, laatste nummer, uh, dat, uh, dat wordt, uh, wordt sowieso uh, gespeeld. Maar, uh, omdat we dan even... We gooien het even een klein beetje om. We gaan ook nog even over uh, jou praten, uh, Dylan. Want, uh, oh, ja, dat, uh, dat lijkt me dan wel verstandig. Want, uh, en dan gaan we zo direct het, uh, het, uh, het laatste setje van twee doen. Doen we nu nog niet, hoor. Dus uh, niet meteen in paniek raken achter me van, uh, van, uh, van, van, van spelen of wat dan ook. Uh, want uh, met de Rob akda wordt daar zat jij ineens bij... Hoe is dat eigenlijk, uh, hoe is dat eigenlijk uh, tot stand gekomen, hoe, uh, hoe is dat gegaan, weet, uh, weet je dat uh, nog een beetje? Ja, ik ken uh, de, de heren van Baptist. Ja, en, ja. ons uh, ook wel bekend inmiddels uh, hier, <laughs> Baptist. Iets, Marcus uh, kijkt zo. Uh, Iets sorry. met klagende buurten hoorde <laughs> ja, ja, ja, ja, Ja, ja, ik liet ja. hem net zien dat we nou twee van die mooie ruiten voor <laughs> hebben en <hij> vroeg zich <laughs> ja. af of dat van, uh, vanwege Baptist was. <laughs> ja. ja dat maar dat daar ken je ze van natuurlijk, hè? Um, Nou ja, nee, ik ken ze via uh, bevrijdingspop eigenlijk, daar ja. ik ze leren kennen. Als artiesten en, uh, bij parksessies daarna. En uh, toen uh, heb ik ze via internet opgezocht. En toen zag ik Rob daar staan. En ik. Waarom niet? Waarom niet? Ja. ja. Uh, want uh, we kennen natuurlijk wel de, de doorsnee-bands. Uh, die daar een beetje lekker staan te spelen. En uh, weet ik allemaal wat. En dan kom jij uh, met, een, uh, met een totaal andere uh, invalshoek. Kom je ja. om ja Dan heb ik een uh, fotograaf die ook uh, hier uh, een. Uh, een ja, een technische uh, ondersteuning doet uh, van een radioprogramma. Staat hier uh, verderop. Dus, uh, <laughs> en die was gelijk al uh, van. Ja, die moeten we hebben. Dus. Uh, <laughs> dus want uh, het, wa het was meteen. Uh, was het een keer pas Boemenaken. Ja, ik ben ja. wel onwijs fan van, uh, van elektronische muziek en live elektronisch. en alles ja. wat ermee te maken heeft. Ja. Nou ja, goed. Ja, dan dan, dan uh, moest jou alweer... Uh, ja, nee, mij ook. Want ik bedoel, uh, anders draaien we wekenlang niet X en uh, noem maar op. Uh, dus, dus, <laughs> dus dat is één van de kanten van het verhaal. Maar uh, elektronica, heb je. Dat, uh, is, waar, waar is die belangstelling dan vandaan gekomen? Uh, nou, mijn vader draaide vroeger al uh, middenjaar 90. Had hij studies met Jungle. Jungle, Jungle ja, dat is, ja drum bass-achtig. Ja, drum and bass hè? Ja, ja, ja. Ja, dan moet ik, dat, ik vind ja. dat wel heel aparte muziek, trouwens. Ja, ja. Het heeft... heeft, zijn, heeft zijn het, kenmerken. Het heeft wel... kenmerken van drugs-invloed, ja. ja. ja. En... Uh, dankzij mijn vader ken ik Underworld ook. Underworld? Underworld. Ja, dat is een hele en, grote uh, band geweest in de jaren negentig. Dit jaar... Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En, uh, Ga En. er heen of niet? Ja. Alleen om je helden een nee, nee, te te nee, nee, nee. niet Alleen daarom. Nee? Gewoon om het festival een beetje te proeven. Wat, ja, wat zesde keer al hoor. Ja. Dus het is, uh... um, dan hadden we dus net voor negen, dan hadden we Patrick Cowley. Je had er nooit van gehoord. Nee, uh, maar goed, hij is uh, van de jaren tachtig en uh, hij, is in negen, hij is van 1950 uh, is hij geboren en in 1982 is hij overleden. Dus uh, de man is niet te oud geworden, uh, nee. 32. Schijnt zelfs uh, zo te zijn dat hij de eerste is uh, geweest. een van de eerste waarbij de ziekte AIDS is vastgesteld. Uh, dus uh, toen ja, was die ziekte nog uh, dusdanig dat, uh, dat men dat niet wist. Mm -hmm. uh, maar uh, jij, jij hebt ook nog iets met, uh, met Todd Therrien. Ja. ja, die uh, komt ook op Lowlands dit jaar. Ja. En uh, ik, uh, ik zat in de auto naar school en toen draaide uh, ont, jouw uh, lieve collega Gerard Ekdom ja. dat nummer. Uh. En ik hier ga ik wel even een bezoekje bij Lowlands aan wagen. Dat, dat wel, ja. ja. ja. Um, maar goed, is hij ook een van de mensen... Waar, waarvoor, waardoor jij op een gegeven moment ook die, die afslag uh, hebt genomen? Voor nee. De, nee, dat is... Het uh, is puur iets anders. Toch de Underworld? Underworld, uh, de, Mouse, dat, Bonobo, heel, veel, heel erg. Bonobo, Bonobo. Ja, dat hoor ik ook... Uh, Hoor ik ook heel vaak. Uh. Uh, nou, we gaan even jouw verzoek inwilligen. Uh, want uh, dat, is, uh, dat lijkt me wel heel erg uh, leuk. Tot Terrier en Inspector Noorse. Hier, uh, hier is dat, uh, dat ding wat, uh, wat we dus uh, kennen: van 3FM uh, DJ Gerard Ekdom, die die nummer helemaal grijs gedraaid heeft. heer Ekdom die heeft uh, ons uh, behoorlijk uh, daarmee uh, lastig gevallen... als je tenminste een uh, 3FM-luisteraar uh, bent uh, geweest... Uh, in de periode van denk 2012. Toen begon iedereen eens uh, mee. Uh, dit was uh, Inspector Noors van Todd terrier Um, we gaan uh, weer even één nummer luisteren van uh, Low Erg Sound System. En uh, als dat allemaal uh, een beetje gaat uh, lukken, dan uh, gaat het helemaal goed komen. Um, ik kijk eventjes naar, uh, naar onze vriend Marcus van Dam. Want, uh, is hij aan of niet? Oh ja, vind ik ook leuk als hij mij uh, gaat opnemen. Uh, nee? Oh, oké. Okay. Eh... Uh, Leuk, ja, nou ja, de, nu gaat de camera, en, en de camera die, die, die, die, die staat nu gericht op, op Dylan zelf, want, uh, want daar uh, moet het dan vandaan komen. Nou, hoppatee, daar gaat ie, voor het setje, tenminste één uh, nummer. Welke, welke is dat, uh, welke ga je uh, ons laten horen? It's a new number. It's a new number. Oké, okay, nou, dan ben ik heel nieuwsgierig wat het uh, gaat worden, dus uh, ik zou zeggen, uh, laat maar komen. blij dat hij uh, dat, uh, dat uh, uh, geweest is. Uh, wij doen natuurlijk uh, altijd even een, uh, een handclap. Uh, dat is uh, altijd uh, wel het, uh, het deel. Een, een nieuw nummer van, uh, van, uh, van Low Edic Sound System. We gaan er natuurlijk veel en veel meer uh, nog uh, horen, want daar ben ik wel van overtuigd dat dit uh, gewoon toekomst heeft. Um, weer verder met uh, muziek. En dat uh, doen we met uh, de Cosmic Carnival. want die zijn bezig om een uh, live album uh, uh, binnenkort uit te gaan brengen. Dat doen ze ten tijde van het, uh, een festival... Once Upon a Time in the West in Rotterdam. Dat is een festival wat de groep zelf heeft uh, georganiseerd... En uh, daarachter zal ik ook meteen even iets uh, draaien van een solo project uh, van een van de van de leden van, uh, van de Cosmic Carnaval, namelijk uh, Gerber van Etten. Bleu Noir heet dat. Uh, Songs of Wooden Stone, heeft hij uh, uitgebracht, in een EP. En dat, uh, dat nummer dat heet Catharsis. Uh, eerst dus de Cosmic Carnival met Unicorn. Soloproject van Gerben van Etten die deel uitmaakt van de Cosmic Car Carnival dat, dat wat je net daarvoor hebt gehoord. Unicorn hoorde je daarvoor. Dat was ook de stem. Normaal gesproken hoor je normaal niks schuiten. Maar dit was een song die in, ge, ja, uitgevoerd werd door Marlies Kroon. Het is ook weer eens wat anders. Dat de vrouwelijke kant van de Cosmic Car Carnaval ook op een nummer is te horen. Um, we gaan uh, weer eens even naar de, naar de andere kant. Uh, ik, denk oh, dat... ik was nog even bezig. Maar... Oh, je was nog even bezig. Nou, dan uh, ga ik gewoon nog even verder met nog een uh, fijne nummer te draaien. Hier is Halfway Station met Sister Don't Cry. was dat met uh, de Sister Don't Cry. Het komt uh, van het uh, album Dodo, wat in de maak is. En uh, binnenkort uh, ook het levenslicht uh, gaat uh, zien. Nu ga ik toch uh, even uh, koekloeren in uh, de richting van Marcus van Dam. Uh, en ik uh, neem aan, als de camera aangaat dan uh, gaat er toch ook iets uh, spannends gebeuren, neem ik aan. Inderdaad, dan uh, ga ik... Uh, Even naar de, naar de andere kant. Uh, want het laatste nummer dat uh, gaat uh, nu uh, komen. In, dan is mijn vraag aan uh, Dylan. Uh, dit is het nummer dus met DAX erbij. Welke, uh, hoe heet het nummer ook alweer? Hide and seek. Hide and seek, oh ja, natuurlijk. Um, ik kijk, en ik denk dat we kunnen gaan beginnen. Ja, yeah. nou zijn we met z'n drieën, maar die, die, die, Willem, heb je ook mee gedaan of niet? Even meegeklast? Oh, ze doen nog zin. <laughs> Goed, uh, dat waren ze. Uh, Dylan en ja, nee, uh, kom, kom maar, maar even deze kant op, want dat, uh, dat praat even wat, uh, wat makkelijker uh, door deze microfoons uh, heen. Ehm, um, ja, nee, is goed, is goed, is goed. <laughs> um, het, het zit erop, maar uh, hoe. Wacht even, voor, want uh, ja, het, het was uh, op die vrijdagavond dat we nog eventjes uh, uh, bij de Rob Award uh, even nog een interview deden. Maar hoe zat het ook alweer? Hoe ben jij bij, uh, bij Dylan terechtgekomen, Dax? Uh, hoe is dat ook alweer gegaan? Uh, dus, we zitten eigenlijk gewoon samen op school. Ah, ja, zo was en, het. Uh... Hij vroeg gewoon eigenlijk heel erg wend om of we samen een nummer wouden maken. Ik ziet me van meer ja, is goed. Ja. Ja. Uh, maar heb jij überhaupt iets uh, muzikale achtergrond, of? Uh, of uh? Um. <lacht> nee <hè? lacht> Nou, we zitten allebei op de school van muzikant -producer, ah, zie producer dus ik uh, dus toch. werk ook aan, nog aan muziek en dit ja. is dan iets wat we samen doen. Ja. Want uh, dit, uh, dit uh, is echt. Uh, hij, jullie hadden hem ook al uitgevoerd uh, tijdens de Drop Akdow wordt, kan ik me nog ja. herinneren. Want uh, toen was het, volgens mij, was het ook nog doodstil. Uh, op het moment ja. dat jullie dat, uh, dat <laughs> nummer speelden, dat was echt. Alsof er een spel... Ja. Hoorde, je, hoorde je vallen. Ja, al, als het het waar. is leuk als je zeg maar de, de, het filmpje, het hele filmpje van de finale terugkijkt van, ja. Ja. van ons. Ja. Dan zie je uh, uh, DAX opkomen. En dan ziet je halve zaal die gaat dan lopen joelen in de positieve zin, natuurlijk. Ja, ja. ja dat daks opkomt. En dan, ja. dan is het inderdaad stil. Ja, want ja. Er, zit, er, zit, er, zit, er zit... er zit een, een bepaalde snik... In, in, in je stem. Dat vind ik. Maar, maar wie ben ik? Ik bedoel, uh, ik ben ook maar een... Uh, is dat ook gezegd? Dat, uh, de, of, of, of niet? Dat je, er zit een soort snik in je stem. Ja, ja. klopt. Ja, uh, uh, zit er eigenlijk altijd al in. Ik uh, ja. heb ook geen idee. <laughs> nee, Maar goed, moet je het er lekker inhouden, vind ik. Dat want precies. Het past ook wel bij de zon. Het wel, is wel grappig, want zeg maar... Het is een majeur liedje. Ja. En de tekst is zo droevig als ik weet niet wat... Ja. Je dat zou bijna het zeggen het zal... van... Uh, nou, uh, ik ga ja. nog even een blokje omlopen. Terwijl de eigen ja. nummers zijn gewoon heel vrolijk. <lacht> dus dit is eigenlijk de enige... <lacht> ja. ja, maar uh, waarom heb je... Waarom, is, waarom heb je dat nummer dan toch... Uh, ge... Was je toen in een droevig gebui of zo? Nee, of, uh? nee, nee ik uh -huh. heb... Ik zeg maar akkoorden uitgezocht. Ja. En, toen, en, toen, en toen waren we in de studio op school. En toen zeiden we van... Oké, okay, dit ga ik zingen. En toen ging ze zingen. En toen dacht ik, dit klinkt heel vet. Ja, ja maar soms denk je ook van... Hè, het, het, het, het, het klinkt ook gewoon, inderdaad, wat je zegt, vet. Ja. Dus het is... Uh, ik denk ook, als, uh, als jullie uh, hier... Uh, ik denk dat je toch iets meer er, daarmee moet doen. Met, met, met het stemgeluid ook van, uh, van DAX. Nou, als, het, uh, als het goed is, gaan we in het nieuwe schooljaar iets nieuws doen. Dus, Kijk je er wel uh, naar uit? Om, ja, uh... ja, <laughs> ja, ja. Nou, Oké, okay. dus, dus het is. Uh, maar goed, dit is, dit is een van de nummers die mij ook in positieve zin opviel. En ik denk, uh, nou, Marcus, jou uh, ook wel, denk ik. Ja, tuurlijk. Ik niet, anders, niet hadden niet we dat, uh, anders hadden we dat ook niet gedaan. Maar uh, ik vond het leuk dat jullie geweest zijn. Dus jij met een flinke omweg, heb ik me laten vertellen. Het wekkertje liep niet, geloof ik, helemaal af bij Leiden Centraal. Dus het ging niet linksaf richting Heemstede Aarhout... maar rechtsaf richting Schiphol. Ja. Nou ja, goed, je bent uiteindelijk wel gered. Dus, dus, het was ook de planning dat we je nanegenen. Nou, dat heb je gehaald. Dus, dus is niks, niks, ja, uh, niet nee, het is niks... Niet ramzaam. Nee, het had geen <lacht> consequenties voor deze uitzending. Maar ik, ik dank je wel voor, voor jullie bij de komst. Ja, gedaan. Oké. Okay. Uh, dat waren ze. Uh, Low Elect Sound System, we zijn blij dat ze geweest zijn. En uh, ik uh, ga nog eventjes, uh, even kijken wat ik nog in onze toverdoos heb zitten. Het is echt niet te geloven. Uh, maar dan, uh, dan zit ik met, uh, met even. Uh, Klik met, uh, met een systeem. Ja, hebben ze. eindelijk. We uh, beginnen met uh, deze. Dit is uh, Poisonous. En dat is uh, van uh, een uh, Rotterdamse dame. Met een aantal muzikanten eromheen. Het is Southbound. En dat nummer is haar nieuwste nummer. Bye. Was afkomstig uit uh, Rotterdam. En uh, zij uh, heeft uh, nu uh, Southbound uh, gedaan. Uh, en dat, uh, dat is dus uh, ja, min of meer uh, nu uh, uitgebracht, uh, eerlijk gezegd. Ik zie nog. Uh, willen, jullie wat, uh, willen jullie nog wat zeggen of zo? Uh, is, is dat. Is, uh, ja, ja. Nou, eh, hey, dit, dit is gewoon eindelijk een artiest die gewoon uit zichzelf zijn koptelefoon op zich helemaal klaar staat om met jou het programma te sluiten. Ja. En dan ga je mij schapen gaan zitten kijken. Dat is, dat ja, is niet, nou ja, ja. niet zo'n radiotype. Uh, Wie? Wie niet? Nee, nee. Zo, niet. zo niet. Ik Moet zit op ons afsluitzinnetje te wachten. Oh! Nou ja, dan zeggen Marcus en ik altijd in koor... Oh, tot, tot volgende, volgende week. week, inderdaad. <laughs> dat is wel duidelijk. Uh, goed, dat heb ik dan bij deze ook gedaan. Ja, mooi hè. Uh, ja. We kunnen ook in koor uh, misschien een keer mee... mee Ach, er koortjes uh, zingen ofzo. <laughs> Uh, maar, uh, ik zie DAX verschrikkelijk kijken nee. van wat gaat hier nou Dat weer was... in een godsnaam gebeuren. Zullen uh, nou, we het maar doen of niet doen? Nee. Nee, nee, hè? nee. nee. Mag ik nog even een uh, shout-outje shout naar DAX doen? Dan, uh, check even door Facebook. Oké, okay, dan nee. gaan ga we. D -A -X. DAX. DAX. DAX. Uh, Oké, okay, hebben we deze nog even, even gedaan. Uh, dan is het inderdaad. Dankjewel. Wel. En uh, tot, de volgende volgende <laughs> nee, tot de volgende keer. Tot de volgende <laughs> keer. Goed, uh, dat, wa dat was hem uh, voor, de, voor de mensen thuis. Uh, ik sluit er nog eentje met eentje af. Uh, dat kan ik uh, mooi uh, doen. En dan is het uh, de beurt aan Willem Breust. Want uh, Willem uh, gaat het uh, overnemen van uh, onze vriend Charles Duyf. En die is ook jarig vandaag. Dus uh, dat, uh, dat, dat, dat, het is de, de dag van de jarige. En, uh, ja, volgende week zijn we er natuurlijk weer met een uh, nieuwe aflevering van Alternative FM. Dag! trouwens Still Wave en From Here. With concerted ease, a secondary mind fills with pleasure while he